Nou, ik denk dat er nog wel wat uh, mensen terugkomen, maar uh, ik ga gewoon uh, lezen. Uh, we lezen uit Jesaja uh, 35. En Jesaja uh, is een heel hoopvol uh, hoofdstuk in de Bijbel. En het laat ons uh, de toekomst zien die ons uh, te wachten staat. En uh, ik ga dat helemaal lezen en de tekst kun je volgen op het uh, beamscherm. Bevrijding en terugkeer. De woestijn zal zich verheugen en het dorre vlakte vrolijk zijn. De wildernis zal jubelen en bloeien, als een lelie welig bloeien, jubelen en juichen van vreugde. De woestijn tooit zich met de luister van de Libanon, met de schoonheid van de Karmel en de Sharon, Men aanschouwt de luister van de Heer, de schoonheid van onze God. Geef kracht aan trillende handen, maak knikkende knieën sterk en zeg tegen het moedeloze volk, wees sterk en vrees niet. Want jullie God komt met zijn wraak. Gods vergelding zal komen. Hij zelf zal jullie bevrijden. En dan worden blinden de ogen geopend. En de oren van doven worden ontsloten. Verlamden zullen springen als herten. De mond van stommen zal jubelen. Waterstromen zullen de woestijn splijten. Beken de dorre vlakte doorsnijden. Het verzengende land wordt een waterplas. Dorstige grond wordt waterrijk gebied. Waar eenmaal jakhalsen huisden maakt door gras plaats voor riet en biezen. En daar zal een weg weglopen, heilige weg genaamd. Geen onreine zal die betreden. Over die weg zullen ze gaan, maar dwazen zijn er niet te vinden. Geen leeuw of roofdier zal daar komen. Geen enkel wild dier dwaalt er rond. Ze blijven allemaal weg. Alleen zij die verlost zijn, zullen daar gaan. En zij die de Heer heeft bevrijd, keren terug. Jubelend komen zij naar Sion, gekroond met eeuwige vreugde. Gejuich en vreugde trekken de stad binnen. Gejammer en verdriet vluchten eruit weg. Gerbram.